Er komt een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van fietsongelukken waar 50-plussers bij zijn betrokken. De Stichting Wetenschappelijke Onderzoek Verkeersveiligheid wil weten welke factoren en omstandigheden een rol spelen bij ongelukken met 50-plussers. Als bekend is hoe de ongelukken ontstaan, kunnen maatregelen worden getroffen. Het onderzoek wordt gedaan door een team van psychologen, ingenieurs en voertuigspecialisten. Vindt plaats in het gebied dat samenvalt met de politieregio's Haaglanden en Hollands Midden. De Olympische Spelen hebben de beachvolleyballers Sanne Keizer en Marleen van Iersel verloren van hun Amerikaanse tegenstanders. Werd 2-1 in sets voor de Amerikanen. Keizer en van Iersel spelen donderdag hun laatste wedstrijd in de voorrondes. Eerder op de dag gewonnen Sophie van Gestel en Madeleine Meppelink wel. Het werd 2-0 tegen een beachvolleybalduo uit Australië. Nederlandse badmintonster Yao Ji heeft de achtste finales bereikt van het Olympisch badmintontoernooi. toernooi. Ze won de tweede groepswedstrijd van haar IJslandse tegenstander, werd 21-12 en 25-23. Yao Ji speelt komende dag tegen de als vierde geplaatste Saina Neewal uit India. Dan het weer. Vannacht is het droog, het klaart overal op, temperatuur daalt naar 12 graden. Komende dag zonnig en warm, 25 tot 30 graden. En aan het eind van de middag vanuit het zuidwesten kans op onweer. Tot zover het NOS Journaal. Dan de ANWB-verkeersinformatie. Twee meldingen. De eerste op de A27, Utrecht richting Gorkum. Die is tussen Nieuwegein en knooppunt Everdingen dicht. Er is daar een spoedreparatie. En tot slot de N14, Leidsendam richting Den Haag. Die is tussen de aansluiting met de A4 en de afrit Voorschoten dicht. Dat is door opkomend grondwater. En dat was het, de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Het nieuwe seizoen met Bram Douwens en Martijn Middel. Een blik in de glazen bol, een nachtlang koffiedik kijken. Goeienacht, dit is het nieuwe seizoen bij Omroep WNL. Wie wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten? Vergaat de wereld op 21 december van dit jaar? Wint Robert Geesink ooit nog eens wat? Dat en meer hoort u het komende uur. Maar eerst het volgende. Bij ons in de studio. Uh, dit eerste uur is Wouter Peijzel. Hij is directeur van de Nederlandse Orde van Uitvinders en van ProtoSpace. Waar uitvinders hun ideeën kunnen omzetten in concrete producten. Het hele komende uur praten we met hem over de op handen zijnde technische ontwikkelingen in Nederland. En over de positie van Nederland op de zogenaamde World Economic Forum. De wereldranglijst der innovatief. Nou. Uh, in ieder geval moet ik het wiel nog even uitvinden, maar Wouter Peijzel, hij is uitvinder. U bent het hele komende uur bij ons in de studio, meneer Peijzel. nacht en welkom. Heel fijn dat je bent. Ja, Leuk. Uh, we staan nu nog zevende op die wereldranglijst der innovativiteit. Het wiel is ja, ja. niet flot. Innovativiteit. Martijn. <laughs> uh, zevende op die lijst. Maakt u zich daar een beetje zorgen over? Nee, op zich is zeven een ongelofelijke mooie, riante positie. Uh, wat, wat, wat, die lijst misschien een enorme goed. grote lijst. Wat Ik heb is, die wat, lijst wat, wat hier liggen. Dus allemaal landen worden beoordeeld op 14 punten. Waaronder uh, bijvoorbeeld de punten als is het land corrupt? Uh, is het stabiel? Hoe is het onderwijs? Nou, al dat soort dingen worden uh, gerenkt. En dan wordt dat in een potje gedaan, geroerd. En dan komt er een score uit. Nou, alles onder de 10 is sowieso fantastisch. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Alleen, uh, ja, de regering zegt voortdurend maar van wij willen in die top vijf. En dan moeten ze toch teleurstellen. Dat gaat gewoon niet lukken. Want een aantal dingen is echt structureel verkeerd. En ja, dat moet worden aangepast. Wil je echt in de top vijf uh, en eventueel in de top drie komen? Ja, want Nederland was natuurlijk altijd een heel ondernemend en innovatief land. Nu staan we op Ja, 7. maar ondernemend en innovatief is wel heel wat anders. We zijn ja? ontzettend uh, ondernemend, altijd al. Uh, vroeger al in de VOC-tijd. Maar innovatief is wel wat anders. Daar, daarvoor is toch wel weer een andere eigenschap nodig. En we willen naast ondernemend ook heel innovatief zijn. Ja, dat gaat niet vanzelf. Nee, dat gaat niet vanzelf. U zegt, daar moet een hoop voor gebeuren. Ja. Uh, noem eens wat van die dingen. Ja, één uh, zaak die ook in het uh, WEF-rapport wordt uh, aangehaald... dat is de opleiding van beta-studenten. Dat is gewoon in Nederland echt rampzalig. Men vindt dat niet stoer om dat te gaan studeren. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar er zijn er gewoon te weinig. En als je daarvan te weinig hebt, dan wordt het met de innovatie niks. Nee, dus daar moet het sowieso beter. Er zijn er nog andere dingen waarvan u zegt: nou, dat kan ook wel een stukje beter om ons hoger op die ja, ranglijst te krijgen. Absoluut. Um, Nederlandse bedrijven hebben vergeleken bij bijvoorbeeld Duitse, Zwitserse bedrijven. Heel erg veel last van het not-invented-here-syndroom. Dat betekent, een uitvinder gaat naar een bedrijf toe, laat zijn idee zien... en het bedrijf zegt, ach meneer, wij hebben hier een dure ontwikkelingsafdeling... die weten veel meer daarvan dan u weet. Uh, leuk dat u langskwam, maar uh, niet interessant. Dat is het not-invented-here-syndroom, rampzalig voor innovatie. We hebben er veel last van? Ja, we hebben daar in Nederland veel last van. Hmm. Nu bent u uh, directeur van het, uh, van het Nederlandse Orde van de Uitvinders en de ja. directeur van het Protospace. We willen ook gaan praten over die uitvindingen en die uitvinders. Uh, wat zijn eigenlijk de belangrijke technologische velden waar, uh, waarbinnen op dit moment uitvindingen worden gedaan in Nederland? Dat verandert bijna jaarlijks. Dat heeft ook te maken met de economische crisis. Op dit moment is alles rond energie hartstikke hot. En dan moet je denken aan energieconversie, energieopslag, energieopwekking. Uh, ja, je hoeft de krant maar te pakken en je ziet dat het probleem van de elektrische auto is... dat die gewoon een actieradius heeft uh, waar je niet echt heel gelukkig van wordt. Nee. Dus energieopslag is een groot probleem. Daar wordt wereldwijd ontzettend hard aan gewerkt. Er wordt ook in Nederland hard aan gewerkt. Um, domotica is een heel belangrijk uh, uh, aandachtsgebied op dit moment. Dat moeten we even we, uitleggen. Grijze. Daar gaan we later over praten, Martijn. Oké. Okay. We vergrijzen. We vergrijzen. Dus um, mensen moeten langer uh, ja, bij voorkeur in hun eigen huis zitten. Ja, dat kan eigenlijk alleen maar als je ook daar een stuk uh, menselijke automatisering doorvoert. En dat zou je Domotica kunnen noemen. Ja, u bent uh, naast de directeur van de Nederlandse Orde van Uitvinders zelf ook uitvinder. Uh, uh, uh, u bent dus ook innovatief bezig en, en voegt iets toe aan deze wereld. Kunt u iets noemen waar we u wellicht van kunnen kennen op dat vlak? Ja. Hele verschillende dingen. Um, allereerst kan je uitvinders eigenlijk alleen maar goed helpen... als je dat zelf hebt doorgemaakt. Mensen vragen dat ook al. en zeggen, ja, Pijssel, we leggen dat nou wel bij je neer. Maar ben je zelf wel uitvinder, dan verwachten ze dat ik zeg nee. En dan kan ik gelukkig ja zeggen. Dat is heel leuk. Ik um, ben uitvinder in een bedrijf geweest. Daar heb ik me bezig gehouden met het ontwikkelen van kunsthuid. Dus mensen die ernstige brandwonden hebben. Die kunnen een autotransplantaat krijgen. Dat betekent dat er een stukje van bijvoorbeeld het dijbeen wordt afgeschaafd. Ja. Dat wordt op die brandwond gelegd. Maar je kan ook met uh, moderne kunststoffen werken. Daar heb ik mee bezig gehouden. Ik ben de uitvinder van een dienst... En dat moet je toch niet onderschatten. Mensen denken altijd dat het moeten tastbare producten zijn. Helemaal niet waar. En dienst kan ook een uitvinding zijn. Ja. Ik heb in Nederland de zogenaamde Techno spreekuur uitgevonden. Wat op dit moment op um, 13 locaties in de gebouwen van de Kamer van Koophandel plaatsvindt. En waar echt honderden hele leuke vindingen per jaar uitkomen. Dus u uh, bent uh, zowel bezig met uitvinden als met het ondersteunen van uitvinders. Uh, er is een hoop te doen rondom uitvindingen en innovatie. En uh, zometeen praten we ook uh, verder met u. Uh, en dan over de op opkomst van de 3D-bioprinter. Want dat is de Next Big Thing. Dat horen we zometeen van Wouter Pijs. Tijdens deze WNL-algeblikken wij vooruit op het seizoen 2012-2013. Maar heeft het eigenlijk wel zin als de wereld vergaat op 21 december aanstaande? Zoals de Maya-kalender ons voorspelt. We praten erover met Martin Berger, mede-auteur van het boek Maya 2012. Mysterie, geloof en wetenschap. Meneer Berger, goeienacht. Goeienacht. Ja, meteen maar die hamvraag. Halen we kerstavond? Ja hoor, dat uh, wordt geen probleem. Yes. Gelukkig maar. Waar, waar, waar, komt, dan, waar komt dan al die paniek vandaan? Um, er is een uh, datum in de Maya-kalender. Dat is de datum 13.000. En die komt een beetje overeen met uh, de datum 9999 in onze eigen jaartelling. Het klinkt heel vaag. Ja, het klinkt heel vaag inderdaad. Maar het komt erop neer dat er eigenlijk een soort millenniumbug plaatsvindt in de Maya-kalender. Um, en dat de kalender overgaat naar een datum die bestaat uit 0000. En uh, sommige mensen hebben daaruit afgeleid dat dat uh, wel moet betekenen dat alles weer op nul begint en dat er een soort apocalyps komt waardoor wij alles ondergaan. Um, maar dat is eigenlijk niet iets wat de Maya zelf ooit hebben voorspeld. Dat is iets wat uh, westerse, uh, vooral New Age-denkers ervan hebben gemaakt. Dit is eigenlijk een hele, hele makkelijke uitleg ook meteen van hoe het in elkaar zit. We hebben hun kalender vertaald naar de onze. En toen gezegd, ja bij onze kalender komt het nu op nul te staan. Dus het moet wel misgaan. Is dat de samenvatting? Ja, nou ja, het, ik... ik... Is altijd, het valt me nog altijd zwaar om het uit te leggen in ja. twee seconden of twee minuten. Maar dat is inderdaad waar het ongeveer op neer ja, Want hun 99999 is onze 21 december 2012. Precies. Kijk. Oh. Ja, daar heb je hem. Maar het is eigenlijk dus volgens uh, jou complete onzin. Ja, ja nou, er zijn um, twee teksten bekend van de, de oude Maya. Die gaan over de datum uh, 21 december 2012. Uh, vertaald naar ons kalender. En die ene tekst die heeft het erover dat er een bepaalde god zal gezien worden en dat daar een ceremonie voor gedaan zal worden. Hm. En de andere tekst gaat over dat een heerser, een koning, beweert dat hij tot 21 december 2012 aan de macht zal zijn. Uh, nee, dat zijn dus duidelijk allebei geen voorspellingen van doem of van het einde van de wereld. Nee, dat, dat zou eerder betekenen of dat Christus weer nederdaalt op aarde rond die tijd... of wellicht dat uh, uh, president Obama het Witte Huis gaat verlaten op 21 december. Dat is de hedendaagse vertaling die ik ervan maak. Ja, alleen dan uh, geschreven in uh, 800 na Christus ongeveer. Ja, knap. Kun, kunnen we er wel iets uithalen uit die Maya-kalender... of uh, moeten we het compleet wij als westerse samenleving maar naast ons neerleggen? Nou ja, het, het heeft een hele grote waarde, want je, kan, je ziet erin dat onze tijdrekening niet de enige mogelijke tijdrekening is. De Maya hadden in uh, 200, 300 na Christus al 13 verschillende kalenders, die allemaal verschillende sikli bijhielden van de zon, van de maan, van de omgang van Venus. Allemaal verschillende soorten astronomische sikli die net zo kloppend, net zo accuraat waren als onze kalender alleen een ander systeem bijhielden. En we kunnen er dus heel erg van leren dat onze tijdrekening niet de absolute tijdrekening is, maar dat er een heleboel manieren zijn om naar de wereld te kijken en om naar tijd te kijken. En dat we daar misschien ook nog wel wat van kunnen leren. Ja, want jij hebt er een heleboel verstand van. Wat, wat leer je er voor jezelf van? Um, nou ja, een van de dingen die ik heel interessant vond was dat de, de manier waarop de Maya naar de tijd kijken is, volgens sommigen een meer cyclische manier tegenover onze eigen lineaire manier. Dus dat je ziet dat bepaalde gebeurtenissen in je leven vaker terugkomen en dat die zich ook kunnen herhalen. En dat is iets wat ik zelf in mijn eigen leven soms ook wel merk, merk en wat ook wel fijn is om een soort geruststelling te hebben van nou ja het gebeurt allemaal toch weer opnieuw dus we hoeven ons niet zoveel druk te maken daarover. Maar die paniek dus om dat, om dat eindgetal, die, die 21ste is onze ontwetenheid. Want je kan dus ook argumenteren, het wordt dus 0000. Er begint een nieuwe tijd. Misschien wel een hele positieve, optimistische tijd. Ja, nee, nou, er zijn inderdaad uh, best wel wat New age denkers die dat er ook hebben van gemaakt. Inderdaad, die zeggen van hey, dat 0000 dat is geen apocalyps. Dat is het begin van een nieuwe spirituele era in onze mensheid. Uh, maar ook daarvoor is geen enkel bewijs van teksten van de Maya's van vroeger of Maya's tegenwoordig, want er zijn tegenwoordig nog iets van 5 miljoen Maya's in Mexico en Guatemala, die zoiets voorspellen. Dus ook dat is niet iets wat de Maya's eigenlijk gezegd hebben. Is ook aan de Maya's zelf gevraagd wat ze denken van die 21 december? Ja, nou ja, er zijn um, genoeg... ...wetenschappers die uh, antropologische studies doen, bijvoorbeeld bij de Maya's... ...en daar heeft niemand het ooit over de datum 21 december 2012 gehad. En wat ook wel grappig is, is dat veel van die mensen die schermen met apocalyps ...of uh, spirituele visies erop, dit zijn mensen die zelf nog nooit een Maya hebben gesproken... ...dus die ook erg weinig uh, inzicht hebben in hoe de Maya's eigenlijk zelf nu nog erover denken. Dat is heel erg duidelijk. We begonnen met de vraag en ik eindig er toch nog een keertje mee... ...want het is toch wel een puntje van belang... Kunnen we er absoluut 100 zeker van zijn... dat 21 december aanstaande niet de datum is waarop de wereld vergaat? Volgens de Maya in ieder geval niet. Dan kunnen we ah. veilig door met deze uit, uh, uitzending... Okay. en het vooruitblik op het uh, nieuwe seizoen. Hartelijk dank, Martin ja. Berger, uh, mede-auteur van het boek Maya 2012... Mysterie, geloof en wetenschap. Oké, okay, fijne nacht.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 Wanneer Emily Zandé en My Kind of Love. Het Olympisch Goud van Marianne Vos was een lichtpuntje... maar de Nederlandse sportzomer is er voor de rest één om snel te vergeten. Gouden bergen werden ons ook beloofd in de Tour de France... maar opnieuw vielen de Hollandse rijders genadeloos door de mand. Wordt het ooit nog wat met Geesink en Co? Wij praten met Ramon Kerkhoffs, wielenverslaggever van de Telegraaf. Goedenacht Raymond. Live van Londen. Oh Ach, um, je hebt het nu, ik he, doe het wel eens een kleine week of twee kunnen laten bezinken. Waren de prestaties van de Nederlanders nou gewoon pech of was het toch onkunde? Nou, het is uh, heel makkelijk om dat onkunde te noemen. Maar het uh, feit blijft gewoon dat er één grote massale volpartij was... waar alle Nederlanders bij betrokken waren. Uh, met name dan Bouke Mollema, Robert Geesink en uh, Wout Poels. degene waar we de meeste verwachtingen van hadden. Maar ja, het is te vroeg om die jongens op basis van deze val helemaal af te schrijven. Ja, maar in zo, zo'n valpartij, daar wordt ook vaak gezegd, uh, ja, dat ligt er ook gewoon aan waar je zit in het peloton. Als je achterin rijdt, ja, dan ga je ook mee in die val. Nou, dit denk ik denk van ze zaten op een redelijke positie, dat uh, het gewoon brute pek was. Al moet ik wel uh, aandragen dat de, de, zeg maar de locomotieven van hun, de chauffeurs, uh, Maarten Nijnands en uh, Maarten Chalingi, die waren uitgeschakeld door valpartijen. Ja. Ik denk dat het anders was geweest als die twee er wel nog waren. Maar ja, daar, daar heb je achteraf niks naar. Ja, maar Ramon, we kijken nu al een aantal jaren hoopvol naar die Tour de France. En eigenlijk is het boter nog vis. Nee, dit is heel dramatisch. De laatste ritoverwinning van een Nederlander in de Tour de France is 2005. Dat was Pieter Wening. Ga je daar naar de andere drie grote rondes kijken... of de andere twee grote rondes van voorbij... de Giro d'Italia en de Vuelta uit Spanje... dan mag je zeggen dat wij in zeven jaar tijd twee ritten hebben gewonnen. naast een het eentje in de Vuelta... En ook Pieter Wening die er vorig jaar nog eentje in de Giro. Maar dat betekent zeven keer uh, 60, 3 keer 20 per ronde. Dat betekent dat we dus twee kansen op 420 ritten hebben benut. Ja, dan praat je echt over een dramatisch dieptepunt in de geschiedenis van de Nederlands wielrennen. Dus als mensen zeggen van het gaat goed met de Nederlands wielrennen, dan hebben we talenten. Dat is gewoon niet waar. En heb je nu betere verwachtingen voor de, de, de het najaar, de najaarsklassiekers, de najaaronders. Nou, ik heb van tevoren al aangekondigd dat dit seizoen eh, met name de Vuelta uit Spanje en eh, het WK in Valkenburg in eigen land... ...dat de mooiste periode van het seizoen gaat worden. De Vuelta kent met name tien aankomst te op. Maar nou, ik ben benieuwd hoe Geesink, die toch wel een goede uh, olympische wegwedstrijd heeft gereden uh, hier... ...en hoe ook Bouge Mollema uh, zich gaan herpakken daar. Uh, maar toch zal het ook weer een moeilijk verhaal worden. Want dat stuit dus ook weer op een super Albert de Contador die na de nee. kosting terug gaat komen... Uh, ja, Ik verwacht wel een heel mooie zijn en ik ben heel benieuwd hoe de Nederlanders zich daarin gaan handhaven. En de concurrentie wordt ook steeds sterker. Wat moet er gebeuren? Moet, ligt het aan de opleiding van de Nederlanders? Zijn ze niet mentaal weerbaar genoeg? Waar ligt dit nou aan? Uh, ik denk dat een beetje een probleem zit dat de Nederlanders die bij Rabobank zitten het te goed hebben. Als je gaat kijken naar de salarissen, bij Rabobank verdienen Nederlanders sowieso 30 uh, tot uh, 40 procent meer dan ze bij een buitenlandse ploeg zouden kunnen verdienen. op basis van hun ranking en de UCI. Uh, ik denk dat het gewoon hard tijd is dat er een nieuwe wind gaat waaien binnen Rabobank. Ja, en hoe zou die nieuwe wind eruit kunnen zien? Uh, ik denk dat we eens moeten gaan kijken naar mensen uit het buitenland in de leiding. Uh, we hebben nu uh, Harroon knepel die is sinds uh, 2008 heeft de leiding overgenomen in de Maar Als je vijf jaar op rij faalt, dan is het in het bedrijfsleven teken dat er uh, vernieuwd moet worden. Als je vijf jaar in de topsport faalt, stelt dat het in het voetbal zou gebeurd zijn, dan mag er al tien keer ingegrepen... Maar blijkbaar is bij Rabobank na het e check van uh, Michael Rasmussen... in de Tour van 2007, toen hij na uh, vermeende doping verhaalde... uit de Tour werd gehaald, uh, is de controle belangrijker dan de prestaties. Ja. Ja, en de vraag is hoe lang het Nederlandse het daar nog uh, genoeg mee gaat nemen. Volgens mij niet lang meer. Nu is er morgen, nou ja, of morgen over een paar uur... moet ik beter zeggen, um, de tijdrit nog enige kans op Nederlands succes... En dan gaan we weer kijken naar, dan gaan we in eerste instantie toch weer kijken naar Marianne Vos. Uh, die zelf zegt van een goede doen kan ik een top 5 rijden. Nou, uh, Marianne weten we van tot de tijd dat altijd het zwakste punt was. Uh, dus tot de laatste jaren tot ze zich daar meer op heeft gericht. Ja, we weten dat ze ook helemaal een topvorm is, want ze heeft echt de wedstrijd van haar leven gereden afgelopen zondag. Dus ik denk dat dat zij heel dicht in de buurt van de medailles komt komen op medailles. En bij de mannen moeten we heel simpel nadenken. Er zijn vier renners die er op het ogenblik echt in de tijd bovenuit steken. Bradley Wiggins heeft met uh, een groot verschil de twee tijdreppen in de Tour de France gewonnen. En dan hebben we Fabian Cancellara. Met een vraagteken van hoe is hij hersteld van zijn zware valpartij van afgelopen zondag. Dan hebben we de Duitse Tony Martin, de regerend wereldkampioen tijdrijden, Die ook een paar valpartijen heeft gehad. Dus ook een beetje een vraagteken is. En dan hebben we Christophe Vroom, Die in dit. Nee, lange tijd hebben in de Tour de Vals achterbredt Liebingen als tweede ja, Ik denk normaal gesproken als die renners redelijk doen zijn, is dit vast en zeker de top 4. En ja, de Nederlanders mogen ze hopen op een plek tussen plek 5 en plek 10. Als de twee Nederlanders bij de top 10 rijden, Lasboom lieve Lieberwestra, dan hebben ze gewoon een goed resultaat neergezet. Ja, laten we hopen op die tweede gouden plak voor Marianne Vos. Jij gaat het zien daar in Londen. Raymond Kerkhoffs, wielerverslaggever van De Telegraaf. Dankjewel. U kunt uw donorcodiciel binnenkort verscheuren. In de toekomst hoeven we niet langer te wachten op een nieuwe nier. Deze kan gewoon voor u worden uitgeprint. 3D-bioprinters zullen namelijk binnen niet afzienbare tijd de wereld veroveren. Nog steeds naast ons, Wouter Peijzel, directeur van de Nederlandse Orde van Uitvinders en van Protospace. Ja, een lever uitprinten klinkt heel onwaarschijnlijk, maar het is al gebeurd, meneer Peijzel. Ja, het is gebeurd. Ik denk dat we ook even terug moeten naar de printers die... Uh... Die kunststofproducten uitprinten, daar is mee begonnen. Die zijn op zich absoluut niet nieuw, alleen ze waren onbetaalbaar. Dan moet je toch denken aan 50.000 tot 100.000 en nog meer euro. Grote bedrijven hebben zo'n ding al, al vele jaren staan. Maar wat je nu opeens ziet, en dat is het interessante... en die trend gaat uh, genadeloos doorzetten. Er wordt voorspeld dat er 2,5 uh, miljard euro aan 3D-printing omgaat uh, in 2018. Um, die zijn gewoon beschikbaar geworden nu voor hele kleine bedrijfjes... en zelfs voor privépersonen. Dat zijn printers die door middel van een heel dun draadje... bijvoorbeeld 1 tiende millimeter, dat draadje dat komt uit een klein gaatje... producten opbouwen. En dat is uh, met name de laatste twee jaar ongelooflijk snel gegaan. We hebben in ons uh, lab in Utrecht, Protospace inderdaad... hebben wij zo'n printer zelf ontwikkeld voor die thuismarkt. En daar liepen we, ja, uh, zonder dat we het eigenlijk in de gaten hadden, enorm mee vooraan. Omdat we zo vooraan uh, liepen, zijn we door allerlei instituten benaderd. Uh, ook buiten Nederland om mee te werken aan een uh, bioprinter. En wat is een bioprinter? Ja, eigenlijk is het gewoon dezelfde soort printer. Alleen um, print die dan uh, materiaal wat hand in het lichaam kan worden opgenomen... zonder dat het ook afgestoten wordt. Het is dus geen plastic meer. Het is echt biologisch materiaal, meestal ontstaan uit stamcellen. Dat is het interessante van de bioprinter. En in Duitsland is vorig jaar bij het bekende Vrouwenhover-instituut... al een bloedvat geprint... Het woord printen is een beetje misleidend. Ja, we blijven altijd plat denken. Daarom. Je, je denkt aan printen. We hebben hier een hele stapel ja, papier voor ja, ons liggen. Geprint. Daar staat alles op. Ze is allemaal geprint. Maar dat is nauwelijks 3D, want je kunt het inkt er niet ja, echt bovenop nee, zien nee, liggen. Oké. Ik noem het maar, consequent een replicator. Het maar een maar replicator. stel, ik pak, ik pak dit ja. uh, glas hier, dit waterglas. Ja. Uh, um, er zijn printers die dit glas... Kunnen printen. Ja, jij hebt daar nou een glas. Ik heb hier een bekertje meegenomen wat uit de printer gekomen is. Ja. Dit bekertje waren we ontzettend trots op toen dat anderhalf jaar geleden uit de printer kwam. Nu zeggen we van nou, het is leuk. Maar op dit moment wow. laten wij dit complete kasteel uit de printer komen. We zien nu een rood, rood plastic bekertje en we zien nu een, een bruin. Ja, kasteeltje. heel nauwkeurig met de raampjes erin. Is het ja, even super dat nauwkeurig? Mag. Het doet niet. Onder voor de, voor de huisjes die je vroeger bij je treinbaan had staan. Het is een maar, zo maar je kunt alle kanteeltjes kun je ja. perfect tellen. Meneer Bijzel, ik, dit vind ik indrukwekkend. Maar ik vind het toch nog indrukwekkender dat u een deel van een lever kan printen. Als het ware ja. kan functioneren in mijn lichaam. Ja, Dat is inderdaad een, een geweldig interessante ontwikkeling. Die enerzijds helemaal door kan slaan naar dingen waar, waar ik ook tegelijkertijd een heel klein beetje eng voor hem word. En je zou gewoon op een gegeven moment kunnen zeggen van... hoe ver zijn we dan nog af van het printen van een volledige mens? Ja. Ik denk dat dat weer uh, net een brug te ver is. Want voordat we de hersenen kunnen 3D-printen, geprogrammeerd en wel... moet er echt nog wel heel wat gebeuren. Dus bepaalde onderdelen, organen die je nu door middel van donoren zou moeten verkrijgen... dat zie ik binnen tien jaar wel als haalbaar. Maar een hele mens printen, uh, dat is eventjes iets wat naar mijn mening nog niet aan de orde is. Maar het is. kan dus echt een oplossing zijn voor het tekort aan donoren? Absoluut, dat is het streven van de projecten die op dit moment wereldwijd op dit gebied lopen. En waar wij een heel klein onderdeeltje van mogen invullen. Ja, dat is een, een, een spannend, maar ook, ook wel enigszins uh, eng idee inderdaad nog. Uh, uh, wat naar idee misschien zelfs, dat we wellicht in de toekomst onszelf kunnen gaan printen. Ja, daar zit je gewoon toch wel ook een klein beetje met je eigen geweten. Net zoals je een uitvinder tegenkomt die bezig is met het ontwikkelen van een wapen. Daarvan zeg ik ook, nou, ik loop er liever toch maar even een beetje omheen. Um, en dat is met dit soort uh, bioprintzaken uh, ook wel een beetje zo. Dan denk je ook wel van, ja, waar gaat dit naartoe? En uh, nou, no. Hoe stuur je dat? Ja, je stuurt het namelijk dus niet. Straks gaan we het nog hebben over een uh, ander onderwerp. Over domotica, Bram noemde het net zo ook al. Uh, uh, je huis als technisch verlengstuk van jezelf. Um, hoe je dat moet zien, dat hoort u zometeen. In mijn space. Het lijkt nog ver weg, maar voordat u het weet kunt u niet meer om hem heen. Sinterklaas vaart ook dit jaar weer naar ons land. Columnist en satirisch journalist voor De Speld, André van de Ende... heeft geen goed woord over voor de goedheiligman. Ik gebruik het woord bokkenlul niet vaak, maar voor Sinterklaas maak ik een uitzondering. Ik vind hem een zeldzaam nare man. Dat komt niet door die film van Dick Maas van een paar jaar geleden, juist niet. Iemand die Johan Nijenhuis op de kast krijgt kan doorgaans wel op mijn sympathie rekenen. Eigenlijk is het alles behalve de film van Dick Maas... dat me tegenstaat aan Sinterklaas. Die baard bijvoorbeeld, die is veel te lang. Ieder ander was met zo'n baard betiteld als ongeschoren zwerver. Maar meneer is weer de goed heiligman. En dan die cape, of zoals hij hem noemt, tabbert. Je kunt je rode kleedje nog net zo lang tabbert blijven noemen als je wilt. Voor mij is het een cape. En een cape draag je alleen als je een superheld bent. Wat Sinterklaas niet is. Met een paard over de daken rijden... heeft de wereld nog nooit van de ondergang gered. Daar lachte de joker om. Goed, gaan we verder met zijn kleding. De mijter. Dat is natuurlijk een heel achterlijk hoedje. En ook alweer rood. Een beetje variëren, ouwe bok. Dat variëren doet hij dan opeens wel met zijn handschoentjes. Die zijn wit. Ik vind witte handschoentjes er bij mannen altijd een beetje homofiel uitzien. Begrijp me niet verkeerd, er is niets mis met homoseksualiteit. Maar wel als je met meer dan honderd veel jongere negers samenwoont in een paleis. Een beeld waarbij de praktijken van Hugh Hefner in de Playboy Mansion verbleken roept zich op. Nou, hebben we de kleding wel zo'n beetje gehad. Ja, buiten de witte onderjurk die Sinterklaas draagt dan. Een witte onderjurk. Ga nou alsjeblieft een beetje met je tijd mee, jongen. Een roze Borg onderbroek, die moet je dragen. En nog een klein modedingetje, zo'n zegelring, dat kan echt niet meer. Nu we er samen achter zijn gekomen dat Sinterklaas rijp is voor makeover van zo'n RTL-wijf... dat je altijd in een hip colbertje met een sjaaltje erbij en een vlotte jeans steekt... kunnen we verder gaan met het karakter van Sinterklaas. Want ook daar schort wel het een en ander aan. Hij is bijvoorbeeld een narcist puur zang. Dat je je vervoert per stoomboot en paard zeg genoeg. Dat is net even te graag de speciale vogel uit willen hangen. Maar dan zijn we er nog niet. Sinterklaas gaat, nu zich de ergste economische crisis... sinds de jaren dertig voltrekt, gewoon door met zijn patserige gedoe. Terwijl bijstandsmoeders krom moeten liggen om hun kinderen wat te eten te geven... loopt hij met een grote gouden staf door de stad te flaneren. Dat is wreed. En dan al die cadeautjes, dat is gewoon treiteren... Dat is zo van, joh, ik heb zoveel geld... ik flikker de cadeautjes gewoon door de schoorsteen bij anderen. Al die kinderen laten hem eigenlijk koud. Het gaat hem er gewoon om zijn eigen rijkdom te kunnen demonstreren. En je dan laten aanspreken als kindervriend. Schande. Dat maak je niet goed met wat snoepgoed en een paar rijmpjes. Die andere dichter, de huisdichter van Nederland... zou eens een scherp gedichtje moeten schrijven over Sinterklaas... in plaats van Mark Smeets er steeds van langs te geven. Het zou ongeveer zo kunnen gaan... Nico zat te denken om hoe hij Sinterklaas nu weer zou kunnen krenkeln. Misschien hem met drie bedorven hamlappen in de zak naar Spanje trappen. Een bijdrage van Satili journalist en columnist André van den Ende. U herkent de volgende situatie ongetwijfeld. U loopt uw hotelkamer binnen, steekt de flipkart in het contact en plots springt het licht op. Gezellig komt er een gemoedelijk muziekje uit de tv, begeleid door een prachtig kunstmatig haardvuurtje. Maar doet u straks ook uw eigen huis aan op een dergelijke manier? Nog steeds bij ons in de studio zit Wouter Pijzel, directeur van de Nederlandse Orde van Uitvinders. Want dit beeld, meneer Pijzel, wat net geschetst werd, is heel reëel voor de toekomst. Niet? Dat gaat uh, ongelooflijk snel. We zien allemaal op uh, tv de reclames van. Uh... Uh, twee grote energieleveranciers. De ene heeft een uh, hele intelligente thermostaat... en de andere die kan op afstand uh, ook het een en het ander met de thermostaat uh, doen. En dat, gaat, uh, dat zet gewoon door. Ik merk het aan de aantal uitvindingen die we krijgen. We doen ontzettend veel aan statistiek... want dat is nuttig om ja, toch een bepaalde richting in te kunnen slaan... ook in je begeleiding. En we merken dat er op dit moment uh, heel veel bedacht wordt... op het gebied van, uh, ja, ik noem het even domotica. De domotica. Even Gewoon in het Nederlands uh, uh, automatisering van uh, uh, alles in en om je huis. En je zei net ook in het, uh, in het eerste deel van, uh, van dit uur... dat het ook vooral voor hulpbehoevende mensen heel belangrijk gaat zijn. Dat het huis steeds meer kan oplossen voor die mensen. Nou, in feite zijn er twee aandachtsgebieden waarvan we... Uh, er zijn nog veel meer, maar deze twee zien we behoorlijk hard gaan. Dat is uh, allerlei hulpmiddelen voor ouderen, omdat we zo vergrijzen. En die domotica, maar die twee die kunnen ook heel mooi over elkaar heen gelegd worden. En uh, ja, dat is echt een, een, een enorm druk uh, terrein op dit moment. Ja, wat dat, de ontwikkeling betreft. En dat is wellicht ook iets dat zich weer doorzet... naar mensen die het minder hard nodig hebben. We zien dat denk ik ook met de e elektrische fietsen. Hè, hulpmiddelen voor ouderen. Gewoon leuk. Uh, ja, mijn moeder heeft er tegenwoordig ook eentje. Maar om, om, om, om het maar te noemen. Ouders oud is jouw dus, moeder? Dus... dus uh, mijn moeder is nog niet zo heel erg oud, Bram. Okay. Maar ik denk niet dat dat heel relevant is voor dit gesprek verder. Uh, maar, maar is het dan ook zo dat, dat we misschien beginnen met, met, met een huis... dat inderdaad voor iemand die niet zo goed ter been is uh, gaan opzetten... waarbij misschien een kookrobot, ik noem maar wat, er komt... en dat we dat uiteindelijk over twintig jaar allemaal in huis hebben? Is dat het ja, beeld? Ik denk het wel. Uh, neem nou bijvoorbeeld de zuigrobot. Die hebben we natuurlijk op dit moment al. Ja, dan moet je even die, die, gewoon, uh, he, die de, Oh, de dan. zuigrobot. Dus de, de stofzuiger die aan de slag gaat, die doet keurig zijn werk. Dus de volgende stap is inderdaad een kookrobot, de, de bedopmaakrobot. Daar heb ik er al een aantal voorbij van zien komen. Ik heb de uitvinders afgeraden daarmee verder te gaan. Dat is natuurlijk ook zo. Sommige dingen zijn echt niet reëel. Zijn of te duur, of er is geen relevantie in de markt. En dan moet ik helaas tegen die mensen zeggen, stop volgende vinding. Maar is het wel goed voor de mens dat we... Uh, zoveel uit handen gaan geven. Dat we zoveel taken aan robotten gaan geven in de toekomst. Ik denk dat er weinig mensen zijn die zeggen van... ik vind dat bed opmaken nou verschrikkelijk leuk. Als ik daarvoor gecharterd word... dan probeer ik ook even wat anders te doen op dat moment. Dus als een robot dat kan overnemen, dat is oké. Okay. Nu toch dus. Dan kunnen wij ja. onze tijd besteden voor betere ja, dingen. absoluut. Absoluut. Vind ik wel. Ja. Ja. Um, Zullen we nog een klein beetje verder fantaseren over hoe zo'n domotisch huis eruit komt te zien? Ja. Een kookrobot is misschien niet heel reëel, een bedopmaakrobot wel. Maar is het inderdaad, ik kom thuis, mijn sleutel is niet meer alleen een, een, een, een metalen dingetje. Maar het is nou, daadwerkelijk een elektrisch. Nog één stap eerder: je zit op je werk. Je bent op bezoek, het maakt niet uit waar je bent. Vanaf daar kan je al aan het sturen slaan. Je kan al zeggen, van nou, als ik thuis kom, dat zal ongeveer een half uur duren. Dan wil ik in ieder geval dat die temperatuur prettig is. Uh, ik wil dat er een muziekje op staat, omdat je dat leuk vindt. Uh, uh, je wil dat uh, de gordijnen misschien dichtgegaan uh, zijn. Nou, dat soort zaken, dat bedien je al op grote afstand. En dat moet natuurlijk allemaal wel zo geregeld worden... dat je buurman dat niet ook kan doen. Dus er zit technisch zitten er best complexe zaken aan voordat je het weet... Uh, ja, er gebeuren allerlei dingen in je huis die je helemaal niet wil. Dus daar moet wel over nagedacht worden. Het idee is leuk, en dat is met heel veel uitvindingen zo. Een idee is leuk, maar wij zijn bij de, bij de Novu niet onder de indruk van een idee. Wij willen van dat idee zo snel mogelijk een vinding maken. Met de vinding kan je aantonen dat het ook echt werkt. Bedoel, jullie hebben misschien afgelopen week ook al honderd ideeën gehad. Nou, prima. Maar maak er alsjeblieft eerst eens een vinding van. Een vinding is tastbaar, met een vinding kan je naar een investeerder. Een vinding is een concreet iets? Is er gevalideerd met het mooi woord idee. Dat is een idee wat, waarvan het inmiddels duidelijk is dat het werkt. Door middel van een prototype, door middel van marktonderzoek... door middel van octrooionderzoek. Want uh, wij zien per jaar 5000 ideeën binnenkomen. Van die 5000 bestaat de helft. Mensen verlaten huilend het pand. Kan dat nou? Ik zie het toch niet in de markt? Nee, maar twee jaar eerder al geoctrooieerd door een bedrijf of door een particulier. Des te nuttiger om zo meteen als laatste blok te gaan praten over hoe een uitvinder eigenlijk werkt. Natuurlijk hebben we in deze ultieme vooruitblik op het nieuwe seizoen ook aandacht voor de muziek. Wat worden de albums en artiesten die de hitlijsten gaan domineren? Wat brengen de festivals? En welk liedje kan iedereen in de zomer van 2013 meeneurien? Er is natuurlijk maar één excellente bloedgroep... die deze vragen kan beantwoorden. 3 voor 12, VPRO. Wij praten met redacteur Stefan van Persum. Stefan, goeienacht. Goeienacht. we kunnen nu allemaal hele politiek correcte antwoorden gaan geven. Maar Stefan, om te beginnen, waar verheug jij je op? Ja, mijn favoriete band van de afgelopen jaren... is toch wel Animal Collective... Ja. En, die, en die komen drie stemmen met een nieuwe plaat. En ik heb hem al gehoord en ik, ik, ben, ik ben nog steeds fan. En, en, steeds. En, en ik wil je iets vertellen, hoe moeilijk het ook is om over muziek te praten. Um, um, wat, wat, wat doet dat album jou? En, het, het is een soort van mengeling tussen, tussen vernieuwing, uh, vernieuwing en hele oergevoelens. Ze, ze gaan heel erg met, uh, met verschillende soorten schreeuw, verschillende soorten uh, haast Afrikaanse tribal ritmes gaan ze aan de slag. En het blijft, het blijft gewoon popmuziek. Je hoort soms uh, invloeden van de Beach Boys. Waardoor het tegelijkertijd vervreemd is en heel mooi. En uh, dat, je, dat je mee wilt slaan en schreeuwen en uh, zingen. En ook voor de massa? Da dat gaat er niet worden voor de massa, nee. Nee, dat... Uh, het, het, het, het, het vorige album had je nog het idee van het wordt een popgroep. Maar uh, het nieuwe album hebben ze er weer wat extra moeilijke elementen aan toegevoegd. En er zitten wel echt pop-elementen bij, maar ik denk dat het... Uh, in alle, uh, alle hippe blogs door de, door de hele wereld. En uh, bij alle muziekjournalisten zal het wel echt uh, lovend worden ontvangen. Maar ik verwacht niet dat het een grote band zou worden. Zeker niet in Nederland. Ja, want er zijn wel veel bands die uh, als alternatieve band beginnen. Een paar platen uitbrengen uh, en dan toch nog doorbreken bij het grote publiek. Is er ook zo'n band die op dit moment op het punt van doorbreken staat? Echt op het punt van doorbreken niet, maar je hebt er wel wel ex die, uh, die eventjes zo uh, bubbling under waren, zoals die exes, ja. die acts, acts, die, uh, die al door door door de hippie gemeenschap al helemaal gedragen worden en nu echt misschien wel een soort van R-achtige status gaan bereiken met een nieuwe plaat. Dat is wel een plaat die je gewoon opzet samen met je vriendinnetje als je, ja, als je gewoon, gewoon romantisch op de bank zit, s'avonds ja, laat. En, en dat zijn wel de platen die scoren als je gewoon uh, een plaat die je gewoon graag dat mensen samen opzetten die je als vrienden komen op, uh, opzet maar die je ook gewoon goed kunt luisteren. Die exes heeft echt een plaat gemaakt waarbij ze volgens mij de status die ze hebben een stuk gaan uitbreiden nog. Ja, net als dat je vroeger met je uh, high school uh, love op, uh, op je slaapkamer ging zitten en de nieuwe LP van David Bowie opzetten ofzo. Precies en een jaar of tien, vijftien geleden had je gewoon Moon Safari van Air die ook uh, als je een vriendinnetje had zette je die op en dan ging je samen op je op die kamer zitten als puber en als uh, twintiger. Maar nu, uh, ik denk dat die exes die uh, functie gaat overnemen. Hé, hey, en, en Stefan, um, um, het is heel prematuur. Maar kun je iets zeggen over wat de festivalklapper van 2013 zou kunnen worden? En er hoeft dan niet een band te zijn die inderdaad nu aanstormend is... of net op het punt van doorbreken staat. Er mag ook een band zijn die al lang bestaat... maar volgend jaar voor jouw gevoel de klapper gaat maken. Ik, ik denk dat Muse het gewoon wordt. Muse. Ja, yes. Dat, ik, ja, die komen dit najaar met een plaat en die zullen volgend jaar gewoon alle grote festivals headliner zijn. Dat is lekker. Daar kijk is, ik, ja, je niet uit. Ja, ja dat, dat wordt gewoon een soort van, wat Coldplay had, dat worden zij nu. En uh, het is groot, het is massaal, het zijn de grote gebaren. Maar sinds ze doen het soms, uh, zoals die Olympic anthem die ze hadden gemaakt. Het is een soort met een knipoog, uh, Queen zit erin. Maar uh, ja, ik, ik denk wel dat het gewoon echt de plaat van het, de, de grote doorbraakplaat wordt. Als je nog over een doorbraak kunt spreken, waar Miels natuurlijk voor uh, maar dat dat, dat wordt hem gewoon. Dat wordt de, stadion, de volgende stadion echt, volgens mij. Oké, okay, nou we, we uh, hebben volgens mij een klein stukje klaarstaan. Laten we er even naar luisteren. Um, even vooruitlopen op Joris Lenk Dat is in januari uh, 2013 in Groningen. Het, zijn, uh, het is een, een, een, een programma met de ultieme vooruitblik op het nieuwe seizoen. Het themaland is Finland. Is dat dan het topland waar dat volgend jaar gaat gebeuren? Dat, dat zou dan echt volgend jaar moeten zijn, ben ik bang. Er gebeurt is. nu nog niks. Nee, er, gebeurt, er gebeurt van alles. Maar uh, waar ze natuurlijk heel groot twisten, waar ze bekend om zijn, zijn er alle metalbands. Er zijn echt de hele site met alleen maar. Weet ik voor hoeveel Vincent Metal uh, acts. Oh, ja. Yeah. En uh, weet je wel, je hebt de Apocalyptica's en de Rasmus' en uh, noem ze allemaal maar op. Net iets te. Ja, net iets te fouten. Niet jouw ding eigenlijk, dus. Nee, nee maar en aan de andere kant heb je dan de Phonon Records, wat het heel goed doet in, in de, de obscuurdere kringen. Yeah. In alle. Weet je, Op de Wire, dat is echt zo'n Britse muziek dat het over echte vernieuwing in de muziek gaat. En daar zie je dan heel veel van die uh, ex-op-foon terug, want dat zijn bijna atonale, in het Finse gezongen muziek. Uh, <laughs> v Finland gaat het nog niet worden, dus het, uh, het muziekland van 2012, 2013. Ze hebben wel een rare vorm van brede popcultuur die ze hebben, dus door juist al die extreme dingen. En vroeger had je 22 Pista Pirco, die, uh, die wel redelijk groot waren, die wel de pel en die ja. Die doen we nog steeds. Ik ben benieuwd wat er nu eigenlijk daar uh, nog meer aankomt. Omdat het de laatste jaren was het of heel experimenteel, of dus uh, metal. We gaan het zien. Dankjewel. Ja. Stefan van Peursum, redacteur van 3 voor 12. I got a crush on you. I got a crush on you. Crush on you. I've got about ten guitars and a wooden shoe. Got me a whole lot of songs. I've got a crush on you. I got a crush on you. Crush on you. Woo. I've got me a four wheel automobile. To go two wheels, roll escape. One thing I like, I got a cross on. Crappy dog crush. Nog steeds uh, naast mij, naast ons hier in de studio, Wouter Pijzel, directeur van de Nederlandse Orde van Uitgevers. Um, Uitvinders. Uitvinders. het eerste uur, in het eerste deel van dit uur, zei u al iets over dat u ook zelf uitvinder bent. Hoe ziet uw leven eruit? Gaat u zitten achter uw bureau om na te denken over een belangrijk iets wat ons leven kan verbeteren? Of pop zoiets in de hoofd als u op de fiets zit? Leuke vraag. Er zijn twee uh, verschillende systemen. Eén is dat het inderdaad echt spontaan in een fractie van een seconde opkomt. Gewoon, omdat je misschien wel iets ziet en dat wordt verwerkt... en dan denk je, bam, ik heb hem. Dat is een gedachtensprong. Dus echt, van het ene moment op het andere heb je hem. Maar het kan ook zijn dat je toch enigszins systematisch te werk gaat... omdat iemand zei van, ik heb hier een probleem, wil je dat eens voor me proberen op te lossen? Dat doe je dan vaak bijvoorbeeld in brainstorm-sessies en omdat iemand A zegt zeg je zelf veel makkelijker B en de hele rest van het alfabet. Komen er wel eens mensen bij u met een concreet probleem? Wat Ontzettend veel mensen. Die... Heeft u nog een je... recentelijk voorbeeld? Um, ja, maar daar zitten we nog middenin in die brainstorm-sessie. Maar dat komt er even kort op neer. Dat er een gebouw uh, moet worden neergezet. En dat gebouw dat wil... Um alleen maar werken met uh, alternatieve energie... en dan niet met windmolens en zonnepanelen, maar nog veel alternatiever. Wat is dan nog veel alternatiever? Ja, dat is interessant. Dat is de breedstormsessie. En daar word ik inderdaad wel eens wakker. Dan denk ik, hé, hey, ik heb het. Als er roltrappen zijn, dan hoef je die roltrap als er allemaal mensen van boven naar beneden gaan... hoef je die aan te drijven. Integendeel, je kan die roltrap stroom laten opwekken... doordat die mensen met hun gewicht naar beneden gaan. En dus, enzovoort. Hè. Nou, dat soort dingen, daar ben je natuurlijk mee bezig. En... Uh, er zijn allerlei andere leuke manieren denkbaar om uh, in een gebouw stroom op te wekken... op een alternatieve manier, niet zijnde wind en zon. Maar dan wordt u dus in feite door andere mensen achter een bureau gezet. U heeft ook ook ideeën die u op die fiets krijgt... of bij dat lekkere kopje koffie ja. op een terras. Ja. Heeft u nog recentelijk zo'n mooie ingeving gehad? Nou, recentelijk niet, want ik probeer zo min mogelijk zelf uit te vinden. Omdat voordat je het weet, gebruik je iets van iemand die bij je langs geweest is. En dan krijg je te horen van, ja, maar is dat niet een klein beetje van mij... Dat kunnen we absoluut niet hebben, want daar krijg je alleen maar narigheid van. Dus ik, uh, ik verzin dingen, maar die verzin ik bijna altijd voor iemand anders... of iemand die bij ons langskomt en die zegt van, ik heb een uitvinding... en dat ik dan denk van, ja, maar als je nou nog een klein piefje eraan doet... is je nog tien keer zo handig, maar die vinding geef ik op dat moment ook meteen weg... Anders komt er gewoon narigheid van en dat zou ik toch jammer vinden. Meer coachend dan zelf uitvinden? Absoluut, absoluut. Nou, ja. Ja, dat is waar u mee bezig bent. Nou, uh, zei u net tussendoor al tegen ons. Goh, hebben jullie de openingsceremonie van de Olympische Spelen gezien? Uh, de mensen die dat hebben gezien, die zullen die, die uh, halverwege de ceremonie ergens, geloof ik, die grote schoorstenen hebben zien uitrijzen. hoge schoorstenen verrezen daar, zeven stuks. En ik zat thuis en ik denk... Verdorie, ze hebben ja. toch niet een gat 30 meter de grond ingegraven? Ja, ja, dat denk dus echt het eerste wat je denkt: want ja. er moet een gat zijn, en dat ding wordt dan opgetakeld. Nou, het leuke is dus: een Nederlandse vinding. Um, dat is een vrij jong bedrijf. Ik ken ze nog uit Utrecht omdat ze in een incubator gezeten hebben. Dat is een omgeving waar jonge bedrijven, start-ups, geholpen worden... Door in, dat ze niet in elke valkuil vallen. Daar ken ik ze nog van. En die hebben nu een eigen bedrijf. Uh, als ik het goed heb, uh, eten ze in Ventec. En die jongens uh, die hebben die schoorstenen mogen ontwikkelen. En dat was natuurlijk de opdracht van hun leven. Daar zijn ze een half jaar mee bezig geweest in het grootste geheim... Nou, dat herkennen we natuurlijk bij uitvinders. Dat is allemaal een beetje geheim. Hè? Tuurlijk. Maar dat is absoluut niet uitgelekt dat dat de Nederlandse uh, productie geweest is, die zeven schoorstenen. Ja, daar ben ik trots op. Ja, want nog, nog, nog. Hoe werkt dat? Ik ben er nog steeds niet. Ik praat er nu over. Ik denk nog ja. steeds, ja, maar hoe dan? Hoe maar dan? Ik, denk, ik denk dat heel veel mensen willen weten hoe het werkt. Ja. Die zou ik willen aanraden om um, even te googelen: schoorsteen en Olympics. Um, maar het heeft te maken met het feit dat het natuurlijk geen stenen schoorstenen zijn. Maar nee. dat je gewoon ja, een klein beetje bedonderd wordt. Het zijn opblaasbare schoorstenen en het heeft met lieren te maken en dat soort dingen meer. Maar het is waanzinnig echt. Waanzinnig echt. Het bedrijf Infantic die heeft dat dan ontwikkeld. Ja. Wat voor type bedrijf is dat dan? Ja, dat zijn gewoon creatieve geesten. Ontwerpers, schap, uitvinders. Een combinatie die je heel vaak ziet. Het is ook, een, ook mensen die in staat zijn om een idee, een vinding te laten zijn. Ja, precies. precies. Want als zij alleen maar zouden zeggen: van ja, het zou leuk zijn als er grote schoorstenen uitkwamen. Ja, vindt iedereen leuk. Maar hoe ga je dat doen? En dat hebben ze, die vertaalslag hebben ze ook kunnen maken. En ja, dat zijn voor mij de ware uitvinders. Mensen die alleen maar voortdurend ideeën spuiten... ja, daar word ik eigenlijk doodziek van. En ik heb ze elke week wel bij ons op kantoor. Ja, dan komt er weer zo'n idee, zeg ik, ja, leuk. Maar dan zeg ik, als ze weg zijn... ja, die mensen blijven hangen in het ideeënstadium... en dat wordt nooit wat. Die mensen luisteren op dit moment wellicht ook. Die weten wellicht dat, dat u het over ze heeft. Wat voor advies kunt u ze nog geven? Je ja, Zo nog snel mogelijk je idee valideren. Dat is een mooi woord voor kijken of er wel een markt is. Kijken of het technisch wel kan. Kijken of het wel een businessmodel is. Ja. Als je dat doet, is de kans groot dat het een succes wordt. En je bent ook directeur van Protospace. En ja. dat is in feite dan uh, het, het bedrijf dat die uitvinders die dan bij de orde komen. Als je ja, daar Protospace, brood in ziet, dan gaan ze naar Protospace om een concreet ja, idee Protospace te... Protospace om... is aangesloten bij de wereldwijde FabLab Community. Het is een fablab. Eigenlijk is het fablab Utrecht. Alleen hebben we nog een mooie naam aangegeven. Zijn stichting. Daardoor kunnen we heel laagdrempelig. en op donderdag hoeven de mensen echt 0,0 te betalen. mensen helpen een proto te maken. Omdat het zo belangrijk is. Zonder proto wordt het niks. Een marktpartij neemt je niet serieus als je er langs komt. Een investeerder neemt je niet serieus. Je moet iets laten zien. Dat is een prototype. Ja, wellicht een uh, idee om uh, toekomstige uitvinders. of mensen die nu al uitvindingen maken. en die de weg niet weten te vinden naar u. daar nog een klein beetje bij op, uh, op weg te helpen. Hoe kunnen ze u vinden? Het beste kunnen ze op internet kijken. Daar hebben we een hele mooie site. De site van de Novu, uiteraard www.novu.nl. Ja. En de site van het laboratorium is www.protospace.nl. Daar kunnen ze al heel veel opsteken. Ja. Maar wat ze ook kunnen doen, is het hele laagdrempelige spreekuur. Op 13 plekken in Nederland hoeven ze 0,0 voor te betalen. En ze kunnen via het, uh, de site www.technostartersspreekuren.nl zich aanmelden. En uh, dat is een hele waardevolle start. En daar kunnen we ook meteen zeggen van stop maar liever. Of van we gaan met je verder. Ja, een duidelijk verhaal. Uh, dank u wel dat u het afgelopen uur wilt in de studio uh, aanwezig was. Voor, voor dit inspirerende verhaal over uitvindingen. U bent dan zelf ook uitvinder. Wouter Peijzel... tevens directeur van de Nederlandse Orde van Uitvinders. De Holland-Amerika-lijn. Met Wouter Zantingen. Nog. 96 dagen, dan is het zover. Dan kiest de VS een president voor de aankomende vier jaar. Na de Republikeinse voorverkiezingen is nu duidelijk wie het in november gaat opnemen... tegen de zittende democraat Barack Obama. Maakt Mitt Romney een kans tegen Obama? En als Romney president wordt, wat gaat de wereld daarvan merken? We praten erover met onze man in Washington, Wouter Zantingen. Wouter, goedenacht. Goeienacht. Allereerst nog 96 dagen te gaan, dus totdat de Amerikanen naar de stembus gaan. En wat kunnen we in die komende drie maanden nog verwachten van dat circus? Nou, het gaat allemaal steeds hectischer worden en de campagne gaat nu echt beginnen. We krijgen straks uh, de, uh, de Oktober Surprise. Meestal in oktober, daar komen allebei de partijen met een, uh, ja, iets wat ze achter de, uh, achter de. Hoe noem je dat? Uh, wat ze uh, verborgen hebben gehouden. Een, een verrassing om de andere kandidaat even flink kapot te maken. Uh, ja, het wordt heel erg belangrijk hoe de economie zich gaat ontwikkelen. De werkloosheid aan de moment hangt rond de 8 maar de economie, de groei daarvan zakt wel terug. Uh, dit zou rond in de kaart kunnen gaan spelen, uh, dus ja, iedereen kijkt angstvallig naar de cijfers die volgende week uitkomen voor uh, de groei van de banen. Ja, want een krimpende economie en een krimpend aantal banen... dat is natuurlijk altijd slecht voor een uh, zittende pre president. Uh, ja, ja, die, Romney en Obama, uh, uh, ik hoor wat mensen zeggen... is van hetzelfde laken toch alweer een pak. Wat, wat is nou het wezenlijke verschil tussen die twee? Um, nou, een, een, een, een Amerika onder Romney gaat er anders uitzien... omdat uh, onder Romney krijg je nou, een flinke overheidskrimpen, uh, behalve dan defensie... Uh, hij gaat uh, terugschalen uh, van investeringen in groene energie. Er zal veel meer olie-exploratie zijn langs de kusten. Uh, veel, veel minder reguleringen uh, voor bedrijven. Maar uh, wat hij vooral wil aanpakken is toch wel het sociale uh, vangnet. Wat hij vindt dat uh, ja, te veel mensen gebruik van maken. Ja, dat sociale vangnet. Daar zit ook dat uh, uh, Obama-care uh, in. Uh, Romney kwam zelf ooit met een soort gelijk idee, toch? Is hij al een beetje van, uh, van dat verleden af? Ja, Romney is heel moeilijk te peilen omdat hij vaak uh, andere dingen uh, weer zegt. Uh, inderdaad, hij heeft een, uh, een soort van Obamacare oordeel ingevoerd in de staat Massachusetts. Ja. Hij zegt nu dat dat wel werkte voor die staat, maar dat dat niet uh, kan werken voor andere staten. Of dat staat dat ze zichzelf moeten uitvinden. En ja, en hij zegt nu heel erg duidelijk dat dat het eerste is wat hij gaat doen als hij president wordt. Dat hij een wet gaat schrijven om dat te verdraaien. Dus hij lijkt er nu wel uh, op uit te zijn uh, om, dat, uh, om er een einde aan te maken aan Obamacare. Maar Wouter, ik heb wel het idee bij Romney dat hij nu hardere dingen zegt dan dat als hij president gaat worden, gaat uitvoeren. Ja, dat, dat zal zeker zo zijn. Uh, zeker ook bijvoorbeeld op buitenlands beleid zit er ook heel erg weinig verschil tussen de kandidaat. Uh, zeker als je kijkt naar, naar de aanpak van terroristen met, uh, met de drones, met de onbemande vliegtuigen, dat ze allemaal hetzelfde zijn. Onder Romney heb je misschien uh, wat hardere taal tegen Iran en China. Maar inderdaad, wat je zegt, het is vooral vaak de taal die, die, die, die uh, verschilt. Maar beleid zal misschien niet heel erg gaan veranderen. Nee, want gaan we, gaan we daar bijvoorbeeld hier in Nederland, maar misschien ook op andere plekken op de wereld, ga, gaan we er überhaupt iets van merken als Mitt Romney president wordt, of, of blijft voor ons in het buitenland alles hetzelfde? Um, nou, het zou kunnen zijn dat uh, voor Romney uh, Europa belangrijker is. Uh, uh, Obama heeft heel duidelijk uh, gezegd dat Azië zijn uh, ja, regio is en in Afrika ja, ook wel waar hij uh, de aandacht op richt. Uh, en, en Romney is weer wat ja, traditioneel Amerikaans en die, heeft, ja, die, die voelt natuurlijk uh, wat meer banden met Europa, dus dat zou je kunnen zien dat het misschien voor Europa juist wel wat gunstiger zou kunnen zijn. Ja, ook uh, banden met uh, Israël dat is ook een uh, strijd de laatste dagen geloof ik. Ja, Romney is inderdaad uh, uh, naar het buitenland geweest en hij heeft daar nog flink wat over zijn uh, zaak heen gevallen uh, dat noemen ze hier Gaffies, en dat is misschien wel leuk om te vertellen ja. uh, deze campagne wordt eigenlijk juist wel heel erg getekend door, door die Gaffies en een Gaffie is een niet zo handige of zo'n domme uitspraak. En uh, die worden uh, uh, ja, heel erg belangrijk deze campagne. En de campagneleiders, en, en, uh, Obama en Romney, die zijn daar zo bang geworden uh, voor de pers nu. Bijna alle quotes die ze maken uh, worden, uh, moeten worden goedgekeurd van tevoren. Dus ze zijn heel erg weinig spontaan nu. Uh, wat Romney is gebeurd, hij zei dus in Londen uh, dat uh, nou ja, de Olympische Spelen, dat daar misschien wel problemen mee waren met de veiligheid. Dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen zeiden op dat moment. Maar omdat hij in buitenland was en uh, Amerika een soort van vertegenwoordiger is, wordt dat natuurlijk uitgebracht als een enorme blunder. Uh, met Obama is eigenlijk hetzelfde aan het gebeuren. Hij had hier een, uh, een uitspraak, een speech van hem waarin hij zei van ja, als ondernemer, uh, dat heb jij niet zelf opgebouwd. Uh, terwijl eigenlijk de hele context daarbij was dat de infrastructuur van zoals uh, wegen en zo, dat heb jij niet zelf opgebouwd. Maar ja. De republikeinen hebben daar uh, die zinnen uitgeknipt en die gaan daar uh, lopen daar weg met spotjes. En dat, dat zie je heel veel hier. Uh, ja. ja, dat is het, uh, dat is het verhaal. Uh, uh, nog 96 nog, uh, nog dagen, nog drie maanden. Uh, uh, ik neem aan dat uh, ook jij daar uh, de komende uh, weken en ook in het nieuwe seizoen van, uh, van onder andere nu al wakker op uh, Radio 1 daar ook weer uitgebreid uh, uh, verslag van gaat doen of niet. Ja, zeker weten. Ik ben er vanaf uh, het, het, het nieuwe seizoen gewoon weer bij. Nou, dat is uh, prettig om te horen. Uh, Wouter, dank je wel voor je tijd en uh, dank je wel voor de duidelijke verhaal. Oké, okay, graag gedaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van het nieuwe seizoen... bij Omroep WNL op Radio 1. Het nieuwe seizoen, dat is trouwens de titel van het programma. Want het nieuwe seizoen van de reguliere programmering op Radio 1... moet natuurlijk uh, nog lang en breed beginnen. Dus dat, uh, dat duurt nog even. Het volgende uur dan... Dan hoort u nog meer uit de Verenigde Staten. We gaan het namelijk hebben over Amerikaanse sporten. Baseball, basketbal, eh, honkbal. Het ene is al bezig, het andere is nog lang niet bezig. En er zijn heel veel atleten in de VS die zich enorm hebben misdragen de afgelopen weken. 2013 is ook het jaar van de strategie game. Daar gaan we voor praten. En we gaan het hebben over de nieuwe grote films van 2013. Dat allemaal zometeen na het NOS Journaal van. Drie uur met Rachid Finch. Laat ja, tot zo. BNL. Nieuws in de nacht.